in Utrecht begint rond deze tijd de nationale herdenking van verkeersslachtoffers. Nabestaanden en allerlei organisaties staan stil bij de honderden slachtoffers die nog steeds jaarlijks in het verkeer vallen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen vorig jaar 750 mensen bij een verkeersongeluk in Nederland om het leven. Dat zijn er 41 minder dan in 2007. Die daling komt volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid door een daling in het aantal verkeersdeelnemers. Ook elders in de wereld worden vandaag de verkeersslachtoffers herdacht. In Belgrado is de Servisch-orthodoxe patriarch Pavel overleden. Hij stond aan het hoofd van de kerk sinds 1990. Tijdens zijn kerkelijke leiderschap viel Joegoslavië uit elkaar... en werd hij geconfronteerd met burgeroorlogen. Daarin koos hij aanvankelijk partij voor de Servische nationalisten... zoals Karacic en Milošević. Later nam hij steeds meer afstand van deze politici... en in 1997 liep hij mee in een demonstratie tegen Milošević. Later leek hij zich weer verzoend te hebben met de Servische leider... maar uiteindelijk nam hij definitief afstand van Milošević... In zijn privéleven was hij uiterst sober. Zo wilde hij nooit een auto hebben, omdat er vele duizenden geloofsgenoten waren die te arm waren om een wagen te kopen. Twee jaar geleden ging de gezondheid van het Patriarch snel achteruit. Hij wilde toen aftreden, maar de kerk vond dat hij moest aanblijven. De laatste twee jaar lag hij in een ziekenhuis. Patriarch Pavle was 95 jaar. Tijdens de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen heeft de Canadese Nesbit de 1000 meter gewonnen. De Nederlandse schaatsers deden het uitstekend op deze afstand. Annette Gerritsen werd tweede en Natasha Bruintjes derde. Ook de volgende plaatsen waren voor Nederland. Margot Boer werd vierde. Irene Wust, die gisteren de 1500 meter won, werd vijfde. Het weer de bewolking overheerst. Wel breekt af en toe de zon door. Het is 13 graden. Vandaag en morgen veel wind. De rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het NW.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 Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sint-Denis stond komt de stomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nicolaas, ik zie hem al staan. Zijn paardje het echt op en neer Hoe waaien de al heen en alweer Zijn krek staat te lachen en roept komt steeds toe Wie zoet is kijkt lekkers, wie stalt is de hoek O lieve Saint-Nicolas Thank you. Thank you. Die hermogen.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 Hier in Bloemendaal en in Zandvoort. En daar zometeen zo meteen meer over. Maar uh, ja, ook natuurlijk actualiteiten. Bijvoorbeeld uh, voetbal. Bloemendaal speelt namelijk thuis tegen schoten. En aan de telefoon heb ik al gelijk Tjerk de Blauw. Want de wedstrijd is om twee uur begonnen. Tjerk, goedemiddag. Goedemiddag, natuurlijk, hier vanaf het terrein van de Bloemendaalse voetbalclub... ...of de BVC Bloemendaal. Waarin westen gespeeld gaat worden. Of wordt gespeeld op dit moment tussen Bloemendaal en Schoten. Komt de raam van Bloemendaal aan de van het veld. Komt er Woutersnel, Wattersnel? erbij komen? Nee, snel kan er niet bij komen. Die bal was even hard. En dat betekent dat Alex Jouw die bal kan opnemen. En meteen naar buiten kan gooien. Maar dat kan hij nooit halen. Dus dat betekent een ingooi voor Bloemendaal. En het is dan Tim Beren die zich daarmee gaat bemoeien. Nee, tellen we het over aan Wilco Klooster. Wilco Klooster aan de rechterkant van het Gooit hem naar Jeroen de Vries. Jeroen de Vries pakt Plaatsen hem terug aan Wilke Klooster. Wilkie Klooster. krijgt er een tik tegen zijn been aan. Maar houdt toch die bal. En is het daar Tim Beren die die bal kan oppakken? maar die kan er niet bij. Dat betekent dat Schoten eruit kan komen. Meteen aan de linkerkant van het veld. Via de nummer 5. Sam Koenjak. Sam Koenjak hem door naar het midden. Naar de nummer 6. Maar de Vries zit er goed bij. Kan die de bal niet bemachtigen? En toch is het Schoten die nog steeds bal dus in de bal bezit heeft. Via Sas Gaal, Sas dan diep te plaatsen Richting de spitsen van Schoten. Dat doen niet. En was er wel eens kan rustig de bal oppakken. En dat betekent de Bloemenaar nou op twee plaatsen gewijzigd is. Ten opzichte van vorige week. En dat komt omdat. Sebastian Thomas Vrosseling moest afzeggen. wegens griepverschijnselen. En daarvoor is de plaats is gekomen Joost Hofker. Dat betekent dat Wilco Klooster. uiteraard naar de rechtshalve weg gaat. En Sander Beum. die, is, die zit als, als reserve. En dat betekent dat Jeroen De Vries. op zijn plaats erbij gekomen is. En dat betekent dat Bloemenau aanval kan gaan opzetten. via Joost Hofker. Dat lukt niet, want hij schiet tegen een tegenstander aan. Maar het is wel een ingooi voor Bloemenau. Die wordt genomen door Joost Hofker. Meteen naar Paaltjeon. Paaltjeon Paaltje pakt de bal goed aan zijn voeten. Moet gaan kappen, gaan draaien. Doet dit ook prima. Dan ontspelt ze tegen we leggen we een terug naar Joost Hofke. Joost kapt dan meteen naar Hallegrijzenberg. Alex met Alex de bal in het midden. Plaatsen hem dan terug naar Robert Leunens. En Robert Leunens kan opstomen met die bal. Plaatsen hem dan niet richting Jeroen de Vries. Kan Jeroen de Vries erbij komen? Nee, Jeroen de Vries kan niet bij komen. Betekent dat Paul Jan erbij moet komen? Nee, het is zijn broer Tim die de bal oppakt. Die maakt een prachtige steekbaas van Woutersnel. Woutersnel, Woutersnel, Woutersnel. Wat een kans had je daar, jongen. Wat een kans had je daar. Maar die bal die gaat verder over. dat is een prachtige steekbal van Tim, Tim Jones op Woutersnel. En hij had nog eventjes weer hier moeten pakken dat hij zelf erin kunnen krullen dat lukte niet en dat betekent dat die kans uh, bekeken is aardigheid in deze wedstrijd is ook nog dat Alex Jou op het doel staat bij de brug uh, bij, uh, bij schoten moet ik zeggen Alex Jou, die in het verleden heeft hier bij uh, bij Bloemendaal Alex Schoen kwam van terug een jaar of uh, vijf terug. En is nu dus uh, uh, is toen naar Kennenland gegaan. Voor de hem weer terug op het ONS bij, uh, bij Schoten. En dat betekent dat hij nu dus tegen een aantal jongens staat. Ja, maar hij dus uh, twee jaar geleden meegevoegd heeft. Maar dat zijn er niet zoveel meer. Dat moeten we gewoon heel erg zeggen. Dat is alleen op dit moment nog uh, Tim Joan. Dat is uh, Wilco Klooster. En dit is Robert Deunissen. De rest is allemaal nu. En we hebben hier gespeeld in deze wedstrijd. Een kleine zeven minuten. Het stand uiteraard 0 tegen 0. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw voor de ja, uitgebreide verslaggeving. Alvast van de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Nou, natuurlijk hebben we behalve Bloemendaal schoten ook nog ja, meer over Sinterklaas, die zowel in Bloemendaal, Heemstede, Haarlem als Zandvoort is aangekomen. Ja, ze kunnen overal tegelijk tegelijkertijd, want ze hebben hele goede afspraken gemaakt. Verder gaan we ook nog even kijken voor een taxatiedag. Deze is namelijk in het wapen van Zandvoort met taxateur. Ari Molendijk en Bart Schuitmaker komt hierover straks alles vertellen. Dus dat en meer hier bij Zondag in Kermeland.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 Ja, dat was Mr. Mister, Mister met Kiri hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En het is inmiddels uh, tien voor half drie. Um, ja, ik, had, uh, ik ben het helemaal vergeten, maar we gaan natuurlijk ook uh, live naar het uh, hockey toe. BVC Bloemendaal speelt namelijk, of hockeyclub Bloemendaal speelt namelijk thuis tegen Hurdy. En Frits Reek is daarbij. De wedstrijd begint om kwart voor drie. Dus rond die tijd kunt u live verslaggeving verwachten uit uh, ja, die hoek. Um, gaan we nog even terugblikken naar Richter Live. Voor de vijfde keer in het Harms patronaat gehouden, te eerder van de overleden, DJ Wim Richter in 2004 aan slokdarmkanker. Uh, we kennen hem waarschijnlijk allemaal wel van de arbeidsvitamine die hij jarenlang presenteerde. Wim is uh, slechts 38 jaar geworden en zijn vrouw dacht uh, ja, laten we zijn, uh, zijn, zijn naam en, en, en zo in ere houden door een evenement te organiseren waarbij we voor het goede doel, dus voor de uh, kankerfonds, uh, geld inzamelen. En ja, voor de vijfde keer heeft het al plaatsgevonden. Richter live, allerlei artiesten die belangeloos meewerkten aan het evenement en uh, afgelopen maandag was dus voor de vijfde keer in het uh, ja deze Richter live. En 45.000 euro is opgehaald voor uh, Kika Kinderkankervrij. En het evenement begon al spectaculair met uh, de heren Gerard, Ekdom en Gielbeden. die als Zizi top met Give Me All Your Love. En uh, ja het feest begonnen. Ja. Niets. En we maken een heel erg mooi feest. En uh, dat doen we voor het goede doel. En daarbij vieren we dat we allemaal leven en dat het goed is. Vanavond uh, voor de vijfde keer, dus in het patronaat. Ja. Wordt het patronaat niet een beetje te klein voor dichterlijf? Eigenlijk wel, ja. Ja, en we hebben nog steeds voor Haarlem gekozen omdat uh, Haarlem is toch uh, van iedereen uh, de thuisstad. Uh, van, van Wim, van Daan, van mij. Uh, het heeft ook wel wat een klein podium, het heeft heel veel intimiteit. Maar uh, we groeien wel heel erg uit uh, de voegen van is. Alles wat jullie voor je ticket betalen gaat 100% naar het gede doel, met Kika. Alle kosten die we hebben worden gesponsord van patroon tot alle muzici, alle medewerkers, alle technici van de catering tot het geluid. Alles is voor niets. Dus 100% kaartverkoop is ook dit jaar weer 45.000 euro. En die is voor. Iedereen.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 For en we laten de zombies met Time of the Season even voor wat het is, want er is gescoord bij ah uh, oh, er is gescoord namelijk bij Tjerk de Blauw bij Bloemendaal Schoten. Oh. En hier is de stand uh, 1-0 geworden voor Bloemendaal in de 20e minuut van de wedstrijd. Het was uh, Paul Jan die scoorde. Het was uh, Tim Jan die de bal aan de linkerkant kreeg. Die zag Alex werden staan. Alex werd schoot op Alex Sjoe, de doelman van de uh, Schoot. Die kon hem niet klem vasthouden. En Paul Jan stond erbij en die kon hem zo intikken. En dat betekent een uh, in deze wedstrijd dat de score geopend is. En dat Bloemendaal met een 1-0 stand aan de leiding gaat. Oké, okay, dankjewel. Dus uh, we hebben uh, ja, natuurlijk live verslag van de wedstrijd Bloemendaal schoten. En ja, we hebben hem wel heel kort gedraaid. Hè, de Zombies met Time of Season. Dus laat hem gewoon nog één keertje doen dus, voor de liefhebbers. It's the time of the season When love runs high in this time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 What's your, name? What's your name, who's your daddy, who's your daddy, is he rich like me, has he take her he taken, anytime, any time, any time, time to show, to show you what you need to live, tell it to me slowly, tell you why, I really want to know season for love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 Weer alleen. So long Dat was uh, natuurlijk Herman Brood en Henny Vrienden met Als je wint, dan heb je vrienden. En heeft Bloemendaal vrienden? We gaan het vragen aan Tjerk de Blauw, want ze spelen na, natuurlijk thuis tegen Overbos. Op, uh, schoten. En die, en die laat die los, joh! Oh, Sjoerdie liet hem los en uh, Tim Beren stond erbij, maar ik kon hem niet genoeg uh, kracht uh, geven om hem onder hem door te tikken. Anders had het hier uh, 2-0 geweest in de wedstrijd. Maar we zitten aan alle aandacht wedstrijd te kijken vanmiddag tussen uh, Bloemendaal en Schoten. Schoten wat meer uh, de lange uh, hanteert uh, op, op de eenzame spits uh, voorin op uh, Donny Zomerdijk en uh, Donnie, uh, Danny Groeneveld. En uh, Bloemendaal uh, dat aan het combineren is. Bloemendaal wat, uh, wat de bal rap, rondgaan en waar Schoten toch een beetje problemen mee heeft met het switch. Schoen van Ramel van Bloemedaan af van de schoten. Maar die kwam op, uh, op Donnie Zomerdijk. maar die kon niet gevaarlijk worden. Is ze wel ze die rustig die bal kon oppakken. En meteen doorplaatsen aan de rechterkant het veld op Wilke Klooster. Wilke Klooster proberen Weer meteen weer terug naar het klooster. klooster. kan die bal houden. Moet dan uh, doorstelen naar Watersnel. Die kan er niet bij komen. Dat betekent dat Schoten die bal kan overnemen. Via Michael Traxel. Michael Traxel. maar het is Jeroen de Vries die er goed tussen zit. En het is dat Tim John. Tim John met die bal. Plan klaar van Watersnel. Waterstel! alleen met toe laat! Legt hem klaar. Ja, Triele actie van snel naar. En zo staat het 2-0 in deze wedstrijd hier. Dam zijn twee goals van Paul Jo. Ja, dat was Kim Wild met Cambodia. En uh, ja, we gaan eventjes uh, naar Zandvoort. We gaan vooruitkijken naar uh, ja, toch wel een soort van kunst en kitsch, moet ik eigenlijk zeggen. Want er komt een heuse taxateur naar, uh, naar de gemeente Zandvoort, naar uh, Café Het Wapen hier aan het Gasthuisplein. En uh, ja, deze meneer die kan dus uh, ja, eigenlijk... Alles wat wij denken wat voor waarde heeft, kunnen wij dan laten taxateren. En hij kan dan vertellen ja, hoe duur zoiets of hoeveel het waard is. En uh, ja, degene die dit organiseert zit nu naast mij. Bart Schuitenmaker. Uh, Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wie is de man? Arie Molendijk, een zeer bekende taxateur voor oude en zeldzame boeken, handschriften, bijbels. Nou, kortom, alles wat, wat enige waarde heeft, historische waarde, ouderdom. Uh, ja, daar, daar kunnen de mensen mee naar het wapen komen op uh, woensdag 25 november en dat dus laten taxeren. Het is eigenlijk een soort kunst en kitsch natuurlijk, wat we allemaal van de televisie kennen. Een zeer bekend programma. Maar dan bij ons in het wapen nogmaals. Ja, want hoe zijn jullie op dit idee gekomen om dat te gaan doen? Nou, vroeger in mijn eerdere Zandvoortse periode, toen we ook het Lekkerste Weekend van Zandvoort organiseerden, hebben we destijds ook een heuze kunst en kitsch georganiseerd. En toen was die bekende van, van Glerum, die was daarbij. Dus op zich is dat in Zandvoort niet helemaal onbekend. Alleen de laatste jaren is het hier niet geweest. Maar ik ik vind het ontzettend leuk om dat weer eens opnieuw te doen. Ja, want denk je dat er, dat er heel veel oude, oude, waardevolle spullen zijn bij de mensen thuis? Nou ja, dat is natuurlijk sowieso mensen van het Oude Vissersdorp. En denk even aan alle, alle verenigingen op dat gebied. Bomschuit, Genootschap Oud-Zandvoort en al dat soort dingen. Die natuurlijk ook een enorme schat van waarde aan waardevolle boeken en fotomateriaal van vroeger hebben van Zandvoort. Oh, dat telt ook? Ook van voor die zou, Ja, je kunt ook met de oude fotoboeken komen. Uh, ook voor die verenigingen. Die worden nog even benaderd natuurlijk. Zou het ontzettend leuk zijn om daar even op die woensdagmiddag bij aanwezig te zijn. Want waar kijkt zo iemand dan naar? Ja, je staat dus zo'n versteld van. Dat zie je natuurlijk ook op het zeer bekende televisieprogramma. Dat mensen met, met dingen aankomen waarvan ze zelf de waarde helemaal niet kennen. Maar nee. deze man is, is natuurlijk een expert op dat gebied. Dus die kijkt er met een ander oog naar. En misschien denk je dat je een leuk oud boekje hebt van opa en oma. Wat, wat je voor jezelf natuurlijk de emotionele waarde heeft. Maar wat misschien wel voor duizend euro in de kast staat bij je. En dat is natuurlijk leuk om een keer mee te maken. Ja, want, uh, nou, maar dat lijkt me eigenlijk heel raar. Want stel dat je dan iets hebt, een, misschien een bijbel of een, een schilderij of een oude, uh, oude foto. En hij blijkt ontzettend veel waar te zijn. Wat doe je er dan mee? Want ja, dan verandert uh, misschien de blik toch op dat... Uh, op dat stuk. Ja, dat is heel persoonlijk voor mensen, natuurlijk. Nogmaals, het kan best zijn dat dat de oude Bijbel wordt van opa en oma. En dat die op zich natuurlijk al de emotionele waarde heeft. Alleen wordt daar nu aan toegevoegd. En dat die plotseling een paar duizend euro blijkt waard te zijn. Zo. Nou, dat is, natuurlijk, ja. dat is natuurlijk heel leuk om mee te maken. Uh, het, het, het, vergis, niet, vergis je niet, het tegenovergestelde kan ook waar zijn. Ja. Ook Dat zie je in het televisieprogramma dat mensen denken: van nou, dit is wel uh, een paar duizend ja. euro waard. Dan van nou, meneer, dat kunt u net zo goed vergeten. En dan gaat het inderdaad alleen maar ja, over. Ja, dat is ook wel leuk. Omgekeerde gaan we ook meemaken. Dat mensen hopen dat ze rijk zijn. Maar dat valt even tegen dan. Dus ja, dat zie je ja. vaak, dat ze bijvoorbeeld in een aardewerk iets of een porseleinen kopje ja. hebben uit de 15e eeuw of zo. Ja, en, of, en dan uh, wordt er gezegd van, het even jammer, want hij heeft naast de echte gelegen, maar dit ja. is hem niet. Lijkt dus, erop, tientje. Lijkt erop, tientje. Oh. Dat voelt dan weer ja, zo lullig. Ja. Maar moeten mensen reserveren of kunnen mensen gewoon nee, langskomen? het is gewoon een inloop van 1 tot 5. En uh, daarna, als ze het gezellig vinden, uh, kunnen ze natuurlijk bij ons weer een dagschodeltje blijven eten. Lekker blijven plakken. Lekker blijven plakken. Maar uh, het is gewoon uh, weer eens even wat anders als anders. En uh, ik denk voor het doel heel geschikt. En in het oudste café van Zandvoort denk ik ook prima op zijn plaats. Ja, nou nog even een Waar, wanneer, hoe laat? 25 november. Van 1 tot 5 moet u zijn in het Wapen van Zandvoort. Taxateur Arie Molendijk gaat u daar helpen om de waarde van uw oude boeken en oude fotoboeken vast te stellen. Ja, dus aan het Gasthuisplein. Precies. Oké, okay, nou dankjewel Bart Schuitenmaker even voor jouw toelichting. En ja, zometeen, want ik weet je hebt het druk zometeen uh, Amsterdamse middag, toch? Ja, Johnny Jordaan, Tante Leen, ze zijn er allemaal. Oké. Okay. En een uh, lekkere Joodse worst en een tafelzure en een uh, bittere bal uit Amsterdam. Nou, uh, het hele, hele repertoire zal weer aanwezig zijn. En we serveren een lekker stampotje. Oké. Okay. Dus mensen, het is al druk? Het is al gezellig druk aan het worden. Maar ik verwacht uh, straks het hoogtepunt wel tussen vijf en zes. Uh. Oké. Okay. Nou, dan uh, wens ik je in ieder geval heel veel plezier. Ook nu nog met de voorbereiding. Want uh, ja, je hebt je jas al aan. Dus ik zou zeggen, ga maar weer snel naar je gasten toe. Eh, bedankt voor je uitnodiging om hier te zijn. Hartstikke ja, leuk. Graag gedaan. Nou jongens, dus 25 november tussen 1 en 5 in het Wapen van Zandvoort. Taxateur Ari Molendijk. Ja, dat was ik, uh, Black Magic Woman van Santana. En het stond 2-0 bij Bloemendaal tegen over... Uh, nee, tegen Schoten, zeg ik het weer. In ieder geval, Bloemendaal-Schoten 2-0. Uh, elke keer live in de uitzending. Dus uh, misschien hebben we geluk en uh, krijgen we nu de 3-0 voor, uh, voor onze kiezer. Check de Blauw. En uh, waar het standaard aan steeds 2-0 is, waar we dan aan het op te zetten... Via uh, Gijs-Jan Poelgeest. Gijs-Jan Poelgeest. Trapt aan de linkerkant hetzelfde naar Tim John. Tim John is de belandende voeten. Krijgt twee man voor. Ze plaatsen hem dan terug op uh, Gijs-Jan. Gijs-Jan plaatst hem meteen diep richting Wouter Snel. Wouter Snel kan hij erbij komen. Nee, het is uh, de nummer vier. Uh, Michael Traxel die de bal weghaalt. En meteen ver wegtrapt eigenlijk. En dan over de zijland heen trapt. Is het gevaar geweken voor, uh, voor uh, Bloemendaal. En dat betekent dat Bovenaar aan de andere kant een ingooi kan gaan nemen. Die zal genomen gaan worden door Joost Hofker. Joost Hofker die de Sinterlingswek positie genaamd is vandaag. Hij die bal. gaat kijken waar hij heen kan gooien. Is aan het kijken, gaat kijken. Plaatsen van dan een Tim Jones. Tim Jones heeft die bal zijn voeten. Kan niet erbij komen. Plaatsen naar Wouter snel. Wouter snel. Heeft die bal zijn voeten. We moeten op een paar plaatsen dan naar Alex Nijsberg. Alex Nijsberg heeft wel over ook zijn voeten. Plaatsen terug naar Leuners van Leuners. Ik zie meteen aan de rechterkant Tim Weer staan. Maar die kan hij net niet bereiken. Maar het is goed te anticiperen van uh, Wilken Klooster. En die verliest de bal op uh, de nummer 11. Tony Zomerdijk. Die dus nu Leuners tegenover zich krijgt. Tony Zomerdijk heeft die bal nog steeds de zijn voeten. Plaatsen dan aan de rechterkant van het veld. En die bal die gaat over zijn aan de heen. En is het weken geweken voor Vloemendaal weer. Dat betekent dat uh, een gooien kan genemen. Schoten wat er dus alleen maar de lange bal hanteert uh, richting de doel Blas van Velsen. Die dus echt uh, niet voetballen, maar gewoon een lange trap geven en beweren zo te gaan, uh, te gaan voetballen. En uh, dat is erg lastig natuurlijk in uh, deze omstandigheden. Wordt er een overtreding gemaakt op uh, Woutersnel, op de rent uh, rond van de cirkel. En dat betekent dat die vrije trap genomen gaat worden door uh, Alex Leijzerberg aan de linkerkant uh, van het veld. Alex Leijzer laat die bal liggen. Laat het dan een Gijs aan Poelgeest. Gijs aan Poelgeest. Laat het door naar Paul Jones. Paul Heeft die bal eens goed in een Moet dan kappen en draaien. laten we plappen, maar snel! En laten we snel schieten. Maar die is net iets te ver van het doel. En dat betekent dat die bal uh, langs gaat. En dat het gevaar geweken is uh, voor Alex Schoen. De doelman van uh, Schoten. Alex Schoen ligt die bal klaar. Moet dan terug met die bal van de schijf te hebben. Dat hij op de juiste plek ligt. En moet hem nu goed leggen. En dat betekent dat hij nu die bal gaat gaan nemen. Plaatsen dan kort naar zijn rechtsbekker toe. Dat is uh, Bas van Galen. Bas van Galen heeft die bal eens goed. De rechterkant. Plaatsen ze dan door het centrum. daar zit uh, Tim Joe goed tussen. Tim Joe met Alex Wijsberg. Alex Wijsberg een de steekbal naar Paal John. En die kan er net niet bij komen. Omdat hij in het hart van de verdediging weggehaald wordt door uh, de ...en dat betekent dat het gevaar even geweken is voorgeschoten. Maar Roepedaal uh, mag natuurlijk die uitgooi gaan, uh, gaan nemen. En die bal moet even opgehaald worden door uh, Wouter Snel. En, uh, ja. Het is hier elk moment rust in die wedstrijd. Ik ga met deze avond nog even mee. Kijken of het gevaar gaan opleveren. Want anders is het ook duidelijk het, uh, het rust in aan. Maar wel snel moet die bal uh, van verhalen over de boring vandaan. En heeft hij die, die bal gehaald. Dan gooit hij dan terug naar Alex Alexijzenberg. Alex die niet zo gaan, dan moet je met die ingooien. Maar moet even wachten natuurlijk dat wel snel terug is. Maar te snel is in het veld komt, Paul Jou, Paul Jan, pak die bal aan te voeken. Doe die ook goed. Draait hem door. Plaat er één keer door naar Alex Alexijzenberg. Die kan er niet bij komen. En dan deed Alex Joep die bal kunnen pakken En dat het hier elk moment rust kan zijn met een stand van 2, tegen 0. Dankzij twee calls van Paul Jan. Oké, okay, dankjewel uh, Tjerk de Blauw met 2-0 Dus waarschijnlijk de rust in Bloemendaal tegen schoten. En we blijven in Bloemendaal. Maar we gaan naar het kopje van Bloemendaal. Strakjes na uh, muziek hier uh, bij CFM Zandvoort van uh, Tim Fin Fraction Too Much Friction. Uh, we gaan zo meteen naar het hockey, want daar is uh, Bloemendaal tegen Hurley begonnen om kwart voor drie. there's a fraction too much yeah. It's a very old problem that goes back to the dark ages. The wages of original sin. Let's make it a better world. Let's shake it up, boys and girls. It's never too late to begin. There's a fraction too much friction There's a fraction too much friction, yeah Men and women need each other Should be like sister and brother There's a faction, too much friction, yeah What we need is some positive action. En uh, ja, als ik het over Bloemendaal heb en dan heb ik het over hockey. Daar uh, is deze positive action denk ik ook wel nodig. En ze moeten tegen Hurley en ja, ze hebben natuurlijk wat knauwen gehad de afgelopen week. Uh, Frits Rijk, hoe uh, staat dit elftal ervoor eigenlijk? Het hockey, of ho eigenlijk, nou elftal uh, dat kan natuurlijk niet. Maar hoe staat dit hockeyteam er uh, vandaag voor? Nou, Lena, je verwoordt het eigenlijk heel erg goed. We hebben acht minuten op de tellen staan en de stand is nog 0-0. En hoe staat het team ervoor? Ik denk dat niemand het weet en Bloemendaal zelf ook niet. Het verhaal van de dip waarin Bloemendaal zich bevindt is genoegzaam bekend. Coach Max Caldas mist een complete voorhoede. Drie geblesseerden op rij, Jamie Dwyer, Ronald Brouwer en... Meijer, die zijn vanmiddag niet bij. En voor hen in de plaats is er een aantal jonge beloften onder aanvoering van Rick van Kan... die de ondankbare taak hebben om die namen te doen vergeten. Ja, en dat is natuurlijk een hele grote opgave afgelopen woensdagavond... ...was eigenlijk wel het dieptepunt uh, in de reeks uh, van gelijkspelen en nederlagen. Het uh, Bloemendaal verloor in het inhaalduel de wedstrijd uh, van Rotterdam... ...hier voor eigen publiek met 5 tegen 3... ...nadat het uh, halverwege de tweede helft met de grootste achterstand sinds is 1-5 had achtergestaan. Het moet vanmiddag allemaal beter worden... ...en uh, dat zou maar zomaar tegen staartploeg Hurley uh, kunnen gaan gebeuren. Vooralsnog is daar in het veld weinig van te merken... Uh, Hurley heeft zelfs al één strafcorner uh, mogen nemen. Die stranden in schoonheid. Uh, en Bloemendaal zoekt de combinatie door het middenveld. Uh, via de, de zijkanten met Lex, Hogeveen en uh, Van Mierlo. Nog redelijk onbekende namen. Maar de insiders hier op het kopje twijfelen niet aan dat zij er ooit gaan komen. Maar dit is nog een klein beetje te vroeg. Misschien wel een klein beetje te hoog gegeven. Uh, dan moet het eigenlijk allemaal komen. De aanval van, uh, van Bloemendaal... Van Teun de Nooier, de, de nummer 14 die, die trekt en die shout aan alle kanten. Maar in zijn eentje is het natuurlijk ook dat een moeilijke opgave. Bij Hurley hebben we ook nog een, een, een item wat we niet mogen vergeten. Daar speelt onder nummer 14 op de linksachterpositie Thijs van Reenen. Ooit een Bloemendaal belofte. Hij kon onder uh, Michel van de Heuvel weinig basisminuten afdwingen. En koos daar als student naar maar voor om bij Hurley de derde Amsterdamse club na Amsterdam en Pinoké te gaan hockeyen. Hij maakt uh, vanmiddag... Weer kennis uh, op, het, uh, op het kopje met zijn uh, oude ploeg, met, zijn, uh, met de oude ambiance waar hij is opgegroeid en grootgebracht. Thijs van Rhenen, uh, waarschijnlijk uh, is hij de man die we om half vijf aan de tand gaan voelen over deze wedstrijd. En hopen we maar voor Bloemendaal en de Bloemendalers dat uh, de reeks van nederlagen en spelen gelijkspeler... Vanmiddag middag wordt afgesloten met een behoorlijke overwinning op Hurley. Aan Bloemendaal, de inzet zal het in ieder geval niet leggen. Alhoewel het tempo misschien in die openingsfase best iets omhoog zou kunnen gaan. Maar vooralsnog hier op het kopje hebben we gespeeld 11 minuten en nog wat seconden. En de stand is 0 tegen 0. Oké, okay, dankjewel Frits Reek. We tellen het even over het nieuws heen. Na drieën dan komen we weer bij jou terug. En dan gaan we ook naar het voetbal. Want dat is dan weer begonnen. De tweede helft de Bloemendaal tegen Schoten. Waar ja, Bloemendaal dus naar alle waarschijnlijkheid met 2-0 de rust in ging. Nou, we zijn uh, aan het einde gekomen, dus van het eerste uur van zondag in Kennemerland. Blijf luisteren, dit is uh, de Pasadenas met tribute. Hey! Listen op, Dit een mama. Hit it!